Hartelijk welkom in deze laatste aflevering van de serie Eindtijd en Profetie. Jan van Banneveld, heel hartelijk welkom. De laatste aflevering alweer. Ja, gaat Hebben We hebben er alweer tien gedaan. Ja, ja, ja. Tekenen naar de eindtijd is de titel van deze aflevering. Wat gaan we daarin behandelen? De eindtijd. De eindtijd. Is heel simpel. De, en de tekenen daarvan. Ja, ja. ja. ja. Kijk, dat is zo'n problemen. Want wat is eindtijd natuurlijk? Ja. He? Petrus die zegt ergens in 1 Petrus 4... Het einde van alle dingen is nabij nou gekomen. Ja, dat was dan uh, een kleine 2000 jaar geleden ja. dat hij dat zei. En nog was het einde daar niet. Ja, want hoe moeten en, we dat nou zien? Ja, dat is moeilijk. En, maar Petrus was niet de enige. Nee. Want Johannes die zegt in een van zijn brieven, kinderkunst, het is de laatste uren. Ja. En niet eens de laatste jaarweken. Dat ja, was waarschijnlijk voor hem het laatste uur. Nou, dat <laughs> weet ik niet. Maar ja. hij zegt daarbij namelijk... Ja. Dat er dan een antichrist komt in die eindrijd. Ja, precies. Hij wist dat, dat het hoort bij het scenario van de eind, ja. he, dat er een antichrist komt ja. in die strijd. En, en Paulus die zegt, in, in, waar hij over de opname van de gemeente heeft in de Thessalonicense brief, die zegt, wij levenden die achterblijven tot de komst van de here. Ja. En, en in de Hebreeënbrief dat moet ik even opzoeken, dat weet ik zo gauw niet uit mijn hoofd, vers 37, en er staat, oh ja, want nog een korte, korte tijd, en hij die komt zal er zijn, en niet op zich laten wachten. Hebreeën hoeveel, elf? Hebreeën 10, 10, vers 37. Ja. Een korte, korte tijd. Dus het, het scenario van veel schrijvers van de eindtijd en van de Bijbel was... De heer die is uh, gestorven voor onze zon, is opgestaan uit de doden. Hij heeft toen niet het koninkrijk gebracht, want mm -hmm. dat was natuurlijk een teleurstelling ja. bij de intocht van Jeruzalem. Mm -hmm. Want ze verwachten allemaal dat hij ja. koning zou worden. Dat ja. ja, was ook logisch, ja. want dan had hij maar niet op dat ezeltje moeten gaan zitten. <laughs> ja, dat is toch zo? Ja. Hij ja. gaf dat duidelijk Gaf ja. hij de indruk dat hij de koning zou worden. En dat wordt hij natuurlijk ook. Dat wordt hij natuurlijk wel, maar, maar had hij toen... Ja, heeft hij misschien in vooruit uh, zicht op, op, op nu zijn koningschap. Dan hoeft ja. hij niet meer op dat ezeltje te gaan zitten. Ja. Maar ik, ik, ik vind dat een vreemde zaak, eerlijk gezegd. Dat hij op die ezel ging zitten. Ja. ja, dat, ja, maar, ja maar, moet maar wel rechtens toe, hè? Ja, nou, nou, laat je maar eens even kijken. Dat staat in Zacharia. Ja. Uit uh, dat mogen we best wel even tussendoor nou, bekijken. Goed, hij had natuurlijk wel het recht om daarop te zitten. Zeg je? Hij had natuurlijk wel het recht om erop te zitten. Tuurlijk had hij het recht om koning te zijn. Ja. Uh, Zachariah, hoofdstuk 9, vers 9. Jubeluiden, dochter van Sion. Nou, dat deden ze. Mm -hmm. Ze juicht allemaal. Ja, Hele menigtes. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Uw koning Jezus. Ja. Uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend. Ja, niemand was bang voor hem. Hij had net eens opgewekt. De dood was die, uh, die, uh, kon, had hij overwonnen. Hij is nederig. En rijdt op een ezel, een, ezelin, een ezelshengst, een ezelin, de jong. Ja. En dan zal hij de wagens uit Eferiem en de paarden uit Jeruzalem ten niet doen. Dat is allemaal aan de Romeinen natuurlijk, terecht ook. Ja. En hij is toen geen koning geworden. Maar de apostelen dachten, juist in de hemel. De gelijkenis was dat hij daar de koninklijke waardigheid in ontvangst mm -hmm. zou nemen. En dat hij dan meteen weer terug zou komen. Ja. Daar ijverde Paulus voor en daar ja, waren ze precies. allemaal op op. Ja, dus men, men dacht in die tijd: van dat gaat heel snel gebeuren. Het gaat heel snel gebeuren, ja. ja. En dat is dan het, het geheimenis, weer een ander geheimenis, van het uitstel van het Koninkrijk. Ja. En de grote vraag is nu: hè, komt dan nu het Koninkrijk? Ja, we hebben er al eerder aangehaald. Er is natuurlijk één hele duidelijke mijlpaal. En dat is 1948. Dat is, sorry. 1948. Ja, ja dat is de terugkeer van het Joodse volk. Ja. Ja, en dat is een, en dat van, is de, een van, van, van, van de tekenen van de ja, eindtijd. Dat is een van de vereisten. Ja. Uh, voor de wederkomst. Ja. Dat het joodse volk terug is. Mm -hmm. Dat zeggen de rabbijnen ook. Ja. Kijk het is nu net. Alsof God. Een kleine 2000 jaar uit de geschiedenis uitsnijdt ja. Dat we nu zeer zitten. Ik zal bijna zeggen in de tijd van Kleopas. Ja. Of in de tijd van de apostelen. Mm -hmm. Dat we in die tijd zitten. Ja. Niet, uh, toen waren er. Uh, Farizeeën en schriftgeleerden. En nu zijn er orthodoxe joden. Ja. Uh, geen negatieve klank over Farizeeën, want dat waren vaak vrome mensen. Ja, precies. En uh, toen waren de sadduzeeën. Nou, die geloofden niet zoveel, mm -hmm. dat uh, meer liberale joden. Toen waren er essenen, ik zou bijna zeggen de ultra-orthodoxe. Toen waren er messiaanse joden. Uh, duizenden, tienduizenden waren er wel in Jeruzalem. Ja. Verschrikkelijk veel. Ja. Niet? Die waren, dus... Nu is de scène weer precies hetzelfde. Dus Jan, als ik goed begrijp, is het scenario van toen precies hetzelfde zoals het nu is. En wat zegt dat? Uh, nog niet helemaal precies. Okay. Het is een paar jaar geleden is het weer wat preciezer geworden. Okay. Want dan hebben ze in Israël weer een Sanhedrin opgericht. Ja. Oh, en dat, ja, is ja, ja. dat is noodzakelijk. Ja, er was natuurlijk een tempel toen en die is er nu nog niet. Ja, uh, uh, maar dat Sanhedrin, dat uiteindelijk heeft het Joodse volk, de Heer Jezus niet verworpen, maar de leiding. Ja. Want, dat, dat moet je toch even vertellen. Dat is wel interessant. Wat deed de heer Jezus toen hij Jeruzalem binnentrok? Toen ging hij op die ezel ging hij naar de tempel. Ja. Wat heeft hij daar gedaan? Zeg het maar. Um, nou, niks. Nou, vraag niks. Nee, ik kan zeggen, ik zou het zo niet weten. Nee, hij, zei, hij deed niks. Hij zag, hij, er staat in de Bijbel, hij zag rond, hij keek in de rondte... Ja. En, en, en toen hij even in de ronde gekeken had, kwamen er ineens een paar lammen en blinden op hem af. En die heeft hij toen genezen. En, en toen keek hij nog eens in de ronde. Mm -hmm. En toen is hij vertrokken. Ja. Waar keek hij naar? En waar wachtte hij op? Dat is interessant natuurlijk. Ja, Want interessant. toen is hij teruggegaan naar Bethanië. Ja. Heeft onderweg nog eens heeft die, die vijgenboom vervloekt. Ja. Dat weet je wel. Ja. En toen kwam hij terug. En de dag daarop heeft hij pas de tempel gereinigd. Maar waar, waar keek hij naar nou dan? Waar keek hij dan naar? Ook dat lezen we in de Bijbel. Ja. Psalm 118. Want op Psalm 118... Ja, ik zou verwachten dat je dat in Matthäus leest, maar... Op Psalm 118, daar lezen we... Wat er gebeurd is. Toen de Heer die tempel binnentrok. Profetisch, hè? Ja, dat is ook weer een profetische psalm. En daar lezen we in vers 26... Gezegend hij die komt in de naam des Heren, hmm. wij zegenen u uit het huis des Heren. Ja. Dat riepen de mensen. Ja. Hosanna, Hosanna, gezegend de koning. Ja. Geprezen zij de koning, de land. mensen riepen dat. Ja. Hij komt in de tempel en daar wachtte hij op het moment dat het Sanhedrin, de bazen, de leiders van het volk, hmm. zou tegen hem zouden zeggen... Gezegend zei gij die komt in de naam des Heere Bada, Baruch Habab Shem Adonai. Mm -hmm. Gezegend. En die zeiden het niet. Het volk heeft hem niet ontkend. Mm -hmm. Het volk heeft hem niet verworpen. Maar de leiders hebben hem verworpen. Ja. Het gaat om de leiders. Dat is weer een, een ja. belangrijk moment in deze serie. Dat we dat goed beseffen. Het was niet het volk, het waren de leiders. Ja. En daarom moeten die leiders daar weer op terugkomen. Ja. Vandaar dat ook het ook goed is om te bidden voor geestelijke leiders daar. Natuurlijk. En daarom is het ook zo belangrijk dat de Sanhedrin weer herstelt. Het is één van de tekenen van de eindtijd is dat. Ja. En, en zo zijn er zo ontzettend veel van die hele kleine dingen. ja Dus dat scenario moet helemaal eigenlijk hetzelfde worden als toen het uh, toen was. Ja. Eigenlijk is dat wel apart, want wij zeggen ook heel vaak natuurlijk dat uh, het herstelde Romeinse Rijk... Uh, weer gelijk gaat worden als dat het toen was. Ja, ja, ja, dat, dat is heel interessant allemaal. Ja, ja. Voor God wat wat geldt... is daar de reden voor? Ja, voor God telt geen, geldt geen uh, tijd natuurlijk. Maar ik denk dat in die tussentijd de gelovigen uit de volkeren een gelegenheid hebben gehad om het de, de wereld te vullen met het evangelie. Ja, nou dat is bijna voltooid. Ja, je kunt zeggen het is bijna voltooid als je even specificeert wat je bedoelt. Alle volken hebben het even geen gehoord. Ja. Maar er is bijna geen volk dat gechristianiseerd is. Nee, dat is duidelijk. Er is geen maar volk dat waarachtig wat volk van God geworden dat is. Dat was ook niet de opdracht van, van de heer Jezus. Alhoewel, maakt alle volken tot mijn discipelen. Nou, precies wat ja. je zegt. Ja, ja, ja. Ik moet, dat corrigeren. Dat is weer, ja, natuurlijk. Ja, al prachtig kom je ja. op goede ideeën. Ja. Maar... Uh, maar dat was precies hetzelfde als Adam. Ja. Die moest de wereld weer onderwerpen. Ja. Dat was Israël, want de wet zou uit Jeruzalem uit moeten ja. gaan. Die ja. zou in Israël, ja. in het land, zou het volk Israël de geboden van God moeten volbrengen. En die zo exporteren over ja. de aarde. Ja, dus wat wij de Israëlieten verwijten, dat ze hun taak niet goed ja. hebben gedaan, dat moeten wij onszelf ook ja, verwijten. Dat, dat zegt de zendingsleider ook. De staat gaat dan heen. Dat, dat hebben we goed gedaan. Ja. Maar maakt alle volken tot mijn discipelen... Dat is niet nee. gebeurd. Nee, dat is niet gebeurd. Nee. Er zijn wel discipelen in alle volken, ja. maar dat is niet... Maar discipelen zijn ook mensen die gehoorzaam hun leider volgen. Ja. Die in de voetstappen van hun leider gaan. En dat ja. is ook weer niet gebeurd. Nee. En die tijd, misschien is dat wel iets van de volheid der heidenen. Ja. Want eerst moet de volheid der heidenen zijn, hebben mm -hmm. we gelezen in Romeinen 11. En dan zal pas Gans Israël behouden worden. Ja, precies. Misschien is dat ook de volheid van de boosheid der heidenen. Dat kan ook maar zo ja. Dat kan ook bedoeld dat, dat worden. Dat neemt dat, alleen maar toe. Dat neemt dat dat is het ja, punt. Dat kunnen we in ons eigen land wel zien. Ja, hoe uh, criminaliteit toeneemt, hoe uh, makkelijk er gedood wordt op straat, hoe, hoe baby's uh, vermoord worden. Niet alleen abortussen, maar tegenwoordig horen we ook allerlei van, van babymoorden ja. enzovoorts. Dus je kunt eigenlijk, zeg maar, die volheid van de heidenen, dat zie je gewoon in je eigen straat gebeuren, bij wijze van spreken. Ja, en dat heeft ook een verband met het antisemitisme. Want de boosheid van de heidenen, ja. die loopt parallel op... Met het antisemitisme en het anti ja. Het antisemitisme is vaak ook een graadmeter van de morele integriteit van een land en een volk. Ja, maar hoe staat het met Nederland dan als jij kijkt naar Nederland en het antisemitisme? Nou ja, ik heb laatst las ik een artikel in de Jerusalem Post en dat luidde: het antisemitisme loopt de pan uit in Nederland. Nou, waarin uitzicht dat? Dat uit dat Joden in Amsterdam. ...dat die uh, niet eens meer veilig uh, zaterdags naar de synagoge kunnen. Mm. He, dat ze vermomd, dat ze geadviseerd wordt vermomd naar de synagoge te gaan. Dat is toch is te gek dat, om ja, los te ja, lopen? Dat is zeker te gek om ja, los te lopen. Dat moest dus met de moslims ja. gebeuren. Ja. Nee, en, en, en dat overal antisemitische kreten uh, mm. naar de joden geslingerd worden. Mm. En, en dat uh, in een moskee, ik meen in Weesp, dat ze daar niet eens samen konden komen vanwege het antisemitisme. Zal het zal toch niet in de moskee zijn geweest. Nee, in, in de synagoog. synagoge. Ja, je zei in de moskee. Oh. <laughs> die tijd komt ook nog dat op zaterdags in de moskeeën die dan gereinigd zijn de God van Israël. Nou, kijk wordt. aan, dus profetisch dus. Ja, dat, dat komt ook nog. Dat gaat gebeuren. Maar de boosheid van de heidenen is vol. Die moet vol zijn. Die die, die wordt dan vol ja. en je ziet dat overal in de wereld als je toch Opiniepeilingen nagaat, mm -hmm. dan komt Israël er vreselijk slecht af. Nee, dat is duidelijk. <coughs> Ik bedoel, als het gaat om de pers en om de media, dan uh, krijgen we nooit echt een fatsoenlijk beeld van, uh, van Israël. Ja, en, en, en, en dat is desastreus, want ja. antisemitisme is een kwaad dat zichzelf vernietigt. Ja, goed. De media heeft daar natuurlijk wel een hele geweldige rol in. Die speelt ja, daar een, een rol in waarin de invloed uh, enorm is. Dus wat je. Wat je in kranten leest en wat je in, in, in het nieuws of op de radio hoort. En hoe het gebracht hoe het wordt. gebracht wordt. Dat ja, is ja. heel bepalend ja. van hoe een volk daarmee omgaat. Ja, ja, ja. Nou, dus het evangelie hebben we gehad. Want eigenlijk, eigenlijk, om daar nog even op door te gaan. Je ja, had het straks over het volk heeft het niet, heeft de heeft Jezus wel erkend. Maar de leiders niet. Ja, klopt. Maar dat is heel snel teruggegaan. Ja, dus op het moment dat de leiders Jezus niet erkenden en, en hun, het volk ophitsten om, om hem te kruizigen, ja, is, is die, die, dat Hosanna heel snel verstomd. Ook gedeeltelijk waar. Hmm. Want het volk wat opgehitst werd, dat waren op dat pleintje ja. bij Pilatus, mm -hmm. konden maar een paar Joden. Ja, ja. Dat konden misschien. Dat was niet die massa. Eh, misschien een, een, een honderdste procent van, van het hele Joodse volk. Ja. Maar je zou denken, van als een volk dan zo enthousiast is over, uh, over de heer Jezus, uh, hoe kan het dan dat zeg maar, een handjevol leiders uh, hun wil doordrijven? En ja, volk... dat weet ik ook niet. Nee. Ik weet wel dat er dus na de hemelvaart en de uitstorting van de Heilige Geest, uh, ja. dat, dat er tienduizenden messiaanse ja. Joden in Jeruzalem waren. Ja, ja. ja. Allemaal in kleine huisgemeentes. Ja, dus dat is wel de zegen geweest van het werk wat Natuurlijk. de heer Jezus heeft gedaan. En dat is na, na het jaar 70 en na het jaar 135 mm -hmm. is dat afgelopen. Ja. Want toen ja. vluchten de christenen op tijd weg, omdat de heer Jezus zei, als je Jeruzalem door de legerkampen omsingeld ziet, mm -hmm. mag dan dat je wegkomt uit de stad. Ja. En toen zijn ze naar Pella gevlucht, niet naar Petra zoals ik een keer misschien gezegd heb, maar naar Pella ja. zijn ze gevlucht. Ja. En dat heeft bij andere joden ook wel weer kwaad bloed gezet, dat die christenen wegvluchten. Ja. Maar goed, dat, dat is dus het hele punt. Ja. Er zijn nog veel meer dingen die vervuld moeten worden. De tempel moet herbouwd worden. Ja. Nou, dat, dat kan met een paar maanden gebeurd zijn. Zo snel? Ja, bijna alles is klaar. Ja. Je bent natuurlijk ook wel eens in het tempelinstituut geweest. Mm -hmm. Daar zie je de kroon van de hoge priester, de kleding van de hoge priester... Onlangs heb ik op mijn site nog wat foto's gepubliceerd van uh, Joodse mensen die onbehouden stenen aan het zoeken waren bij de ja, ja. Dode Zee. Ja, ja. Om het brandofferaltaar te maken. Mm. Het reukofferaltaar staat mm. er al. Uh, de tafel der toonbroden staat er al. Mm. Alles, alles, alles is gewoon. Ja. De gouden kandelaar ja. staat al vlak bij de muur. Ja. Niet, uh, ja, dat klopt. Die staat daar een prachtige plek. Heeft hij. Ja. Stond, eerst stond het in de cadeau. Ja. Dat is een, een ondergrondse straat uit de ja. tijd van de heer Jezus. Ja. En ongeveer twee jaar geleden hebben ze dat onder bazuin geschal naar boven gebracht. Naar boven gebracht. En ja. dat was een zeer ontroerende ja. optocht was dat. Ja, Het komt steeds dichterbij, ja. was de symboliek daarvan. Ja. En, en nou ja, de tempel die moet dus herbouwd worden. Ja. En, en bovendien zegt de Heer in Isaiah 60 een hele merkwaardige tekst. Isaiah 60 is een hoofdstuk. Het hoofdstuk dat gaat over het herstel van Israël. Een mooi hoofdstuk. Een ontroerend hoofdstuk. En er staat dit. Sta op, wordt verlicht, want uw licht gaat op en de heerlijkheid van de Heer gaat uh, over u op. Vers 1. En de rijkdom der zee, hebben we het al over gehad. In vers uh, 5 zal over u komen. En de vreemdelingen, vers 10, zullen uw muren herbouwen en koningen zullen u dienen. En dan vers 12. Want het, kon het volk en het koninkrijk, die u niet zullen willen dienen, zullen te gronden gaan. En die volken zullen voor zeker verwoest worden. Mm -hmm. Nou nou. Yeah. En dan zegt God aan het eind van dit hoofdstuk, want er staat nog veel meer van die mooie dingen. Ik de Heer zal het te zijner tijd met haast volvoeren. Yeah. Dus te zijner tijd gaat het razendsnel. Nou, en dat ja, zien we je, deze ja, tijd. Ja, ik zeggen, je ziet nu de weeën al. En wij hebben natuurlijk inzicht dat die steeds sneller zullen opvolgen. Ja, ja, dat is het beeld wat de Heer Jezus ook zegt. Ja. Hij zegt, noemt allerlei tekenen, mm -hmm. eh, oorlogen en geruchten van oorlogen. Ja. Nou, je moet alles centraal vanuit Israël zien, de Bijbel. Ja. Dat is duidelijk. Nou, dan geruchten van oorlogen. Dan weer een, zullen ze misschien volgende week een oorlog tegen Ahmadinejad beginnen. Een ja. tijdje terug stond er in de krant ook weer dat, er een oor, dat Israël een oorlog tegen Syrië overwoog om de wapenopslagen te bombarderen. Hmm. Uh, nou ja, er hoeft maar weinig te gebeuren en, en het barst, het, het ja. barst van de geruchten van oorlogen. Uh, pandemieën, epidemieën, nou steeds meer. Vreemde ziektes steken de kop op ja. en oude ziektes die resistent terugkomen, steken ja. de kop op. En dan uh, zien we aardbevingen, overal barst het van de aardbevingen Niet? En, en orkanen. Ja. En dat zegt de Heer Jezus, dat is het begin der weeën. Hmm. En de rampen van openbaring noemt de Heer Jezus ook weeën. Ja. En dat, dat is ook zo. Weeën worden steeds feller ja. en komen steeds sneller. Ja, en worden steeds pijnlijker. En, en we leven dus nu, niet alleen in de tijd van het herstel van Israël, maar ook in de tijd van het begin der weeën. Ja. Dat is de tijd waarin we nu leven. En dat gaat vooraf aan... ...de geboorte van het kindje, dus aan de komst van het koninkrijk. En dus ondertussen uh, vindt de voltooiing van het plan van God gewoon plaats. Ja, en dat moet dan uh, versneld plaatsvinden. Ja. Het gaat ook versneld plaatsvinden. Ja. ja, goed, we hebben het natuurlijk al eens een keer genoemd. Hè. De, de, de joden moeten gewoon allemaal nog al thuiskomen. Efraim er dus. moet thuiskomen, Manasse komt thuis. Dat, ja. uh, en, en dat zijn... staat dus ook, ook in de profetie dat er... ...nog meer Alija zal komen. Nog mm -hmm. meer terugkeer van het Joodse volk. Ja, waar ik... laten ze die allemaal? Zo'n ja, klein, zo, zo klein landje. Het woord van de Heer Heere, Isaiah, 56... ...die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt. Ja. Wie doet het? Wie brengt ze bijeen is de Heeren. Ja. Luid, ik zal daartoe nog meer bijeenbrengen brengen ...dan er reeds toegebracht zijn. Dus er komt nog meer Alija. En dat gebeurt dus ook op grond van het gebed. Ja. Over, over, laten we ze allemaal, ja. laten we daar ook maar weer eens een tekst <laughs> voor zoeken. Ezekiel 36. Ezekiel 36. Een tekst die mooi aansluit op de vorige uitzending. Ja. Vers 37. Zo zegt de Heere Heere, ook dit zal ik mij door het huis van Israël laten afsmeken om hun te doen. En er moet gebeden worden. Ja, ja. Er gebeurt niks zonder gebed. Ja, gebeden worden. Wat moet ja. er afgesmeekt worden? Ik zal hen zo talrijk aan mensen maken. Als een kudde schapen. Hmm. Nou, dat, die zitten dicht op elkaar zo kudde ja. schapen. Ja. Zo vol als met een kudde offerschapen. Als met een kudde schapen. Op Jeruzalems feesten. Zo vol zullen de verwoeste steden met mensen kunnen worden. Nou, zie je? Dus dat... Het, het wordt vrij vol, dat heb je dus gelijk aan. Ja, ja want en, zo groot is het land ook weer niet. En, en dan komen, hoe komen die, die Israëlieten terug? Door de vissers en door de jagers. Dat zegt Jeremia de profeet. De vissers zijn de mensen die hen helpen. De vissers zijn de mensen die hen opwekken te gaan. Ja. De Zionisten, de mensen die hen helpen. Ook de christen-Zionisten. Ja. En de jagers zijn de <coughs> antisemieten. Ja. En die heb je natuurlijk, de Franse joden die... ...maken zich in bosjes klaar om naar Israël te gaan. Ja. Want daar is het uh, verschrikkelijk erg. Ja, Sarkozy is niet een vriend van, uh, van Israël. Ja, verbaal wel, maar ze chokken toch allemaal mee met uh, dat oh. anti-Israël beleid. Ja. Ja. En, en, en, en dat zien we natuurlijk ook in Europa, ook zo'n teken van de eindtijd... ...dat Europa zich steeds meer wendt tot de Arabische Liga en tot de islam. Maar ja, dat heeft maar, eh, dat heeft, heeft maar één zaak, namelijk dat men bang is voor... ...en angst, eh, zeg maar angstig is voor, voor de gevolgen van, van de islam, eh, terrorisme de Terrorisme en dan maar op. Ja, en ook ja. angstig voor de olie toevoer. Ja, nee, dat, dat zijn... is duidelijk. De, de, ja, ja. de rijkdommen der aarde... Ja. Die en dan, dus krijg die, dus, dan krijg je dus die combinatie... ...van dat herstelde Romeinse Rijk en het herstelde wat ik zeg, Goch Rijk van Turkije. Ja. En dan heb je natuurlijk de hele zaak uh, compleet. Ja. We gaan die twee samen uh, optrekken? Ik denk het wel. Ja. Want uh, in het Engels zeggen ze, if you can't beat them, join them. Ja. Als je ze niet kan verslaan, voeg je dan bij hen. Ja. <coughs> en Europa kan toch niet tegen het religieuze geweld van de los. Hmm. op. Maar Want, verwacht jij dan dat uh, zeg maar heel Europa geïslamiseerd wordt? Poeh. Ik ben bang van wel, ja. Mm. Ik, ik, durf, ik durf bijna geen ja te zeggen, maar ik ben bang van wel. Want het probleem is, dat zeggen die terroristen ook, die zeggen dat heel simpel. Wij winnen het toch, ja, zei dan zo'n westerling. Maar wij hebben toch veel betere wapens en zijn veel machtiger. Ja. Ja, maar wij hebben één ding die jullie niet hebben. Wij hebben de ideologie waarvoor wij vechten. Ja. Een godsdienst waarvoor we vechten, religie. En jullie hebben geen ideologie meer. Ja, maar dat, dat is natuurlijk zo. Want je ziet overal, zeg maar, godsdienst weg hebben. Uh, alhoewel, <coughs> ik zie ook nog wel hele positieve dingen in Nederland gebeuren. Hè? Maar um, is, is ons volk, laten we dat Nederland gewoon even nemen, is die daar niet te nuchter voor? Om zich te laten overheersen door de islam? Als het... Uh, om, om je leven en om je geld gaat, dan zijn we niet zo nuchter meer. Ja. Dat denk ik niet. Ja. Kijk, ja, er zijn zoveel volken. christelijke natie, zoals Noord-Afrika. Ja, dat, dat was het centrum van het christendom in de eerste eeuwen na Christus. Ja. Dat is in het jaar 640, 645 is binnen tien jaar is het door de islam onder de voet gelopen. Indonesië mm. ja, is natuurlijk ook een voorbeeld. En, ja, maar, maar Noord-Afrika, dat was totaal christelijk. Ja. Alle een heleboel grote kerkvaders kwamen ja. uit Noord-Afrika. Ja. En, en er is, was niets, maar dan ook niets van, ook, behalve in Egypte, de Koptische Egyptische kerk heeft het wel volgehouden. Mm. Niet, maar de anderen niet. En, en, en in Nederland is er ook alleen, voor, voor het grootste gedeelte, nominaal christendom. Ja. Dat wordt, ja, en, en dan de bijbelgetrouwen christenen. Ja, och ja, die gooi je maar in de gevangenis. Of die isoleer je maar. Mm. Of die elimineer je maar dan. Ja, zo werkt dat. Ja, maar nou ja, goed. Uh, ik ja, maar dat zei staat ook op, in openbaring. Ja. Yeah. Dat lees je ook mm -hmm. als dan, eh, laten we dat toch maar, dat is toch het boek over de eindtijd. We zijn wel bijna het eind van Oh, we zijn ja, bijna aan het tijd van, van de openbaring de, of van de uitzending, Van de, van de eindtijd. Nee, onze eindtijd zit, zit er ook bijna op. Nou ja, dan lezen we in, wat? al die zegelgerichten. Ja. En dan zien, we het, het, uh, dan zien we het vijfde zegel, vers 9, 6 vers 9. Dan zag ik onder het altaar de zielen van hem die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis wat zij hadden. Ja. Dus twee soorten mensen worden geslacht. Ja. Mensen die het woord van God hebben. Ja. En aan wie is het woord van God toevertrouwd? Aan de kinderen van God. Aan Israël. Ja. Dat zegt Paulus in Romeinen 3 vers 2. Ja. Wat is het voordeel van de Jood En het nut van de besnijder is heel veel zegt hij in de eerste plaats. Dat zij hun het woord van God toevertrouwd ja. is. Dus ja. die eerste groep. is het woord van God. Dat zijn ja. de orthodoxe Joden. Ja. En het getuigenis dat zij hadden. Dat is het getuigenis van Jezus. Ja. En dat zijn de gelovige bijbelgetrouwe christenen. Ja. En een eindje verderop. Staat dat nog een keer in in openbaring, dan ja. staat het nog duidelijk. Zij die het woord van God hadden en die het getuigenis van Jezus ja. hadden. En die zullen zware tijden meemaken. Ja, en, uh, ja we moeten het echt uh, langzamerhand gaan afsluiten. Uh, betekent dat die eindtijd uh, nog 10, 20, 30 jaar voor, voor, voor ons uitgeschoven wordt? Of uh, ik zeg je van nou... jij ja, wou uh, ook nog uitzingen dan. Nou, ah, nee, de vraag is eventjes van... Uh... Ik weet het niet, hoor. Nee. Ik weet het echt nee, niet. Nee, maar, maar, Daar kan ik geen pijl op trekken. We zijn wel een eindje op weg. Ja, het, het, het kan zo snel gaan dat het uh, met, met, met, met een paar maanden bekeken is. Hmm. Uh, een oorlog in het Midden-Oosten kan de, de situatie zo snel veranderen. Ja, niet alleen uh, in politieke zin, maar ook in economische ja. zin, ook in geestelijke zin. Ja. Dat gaat allemaal zo razendsnel... Maar het kan ook nog een aantal jaren uitgesteld worden. Wat zou je tot slot uh, tegen de mensen thuis willen zeggen? Dit is de laatste aflevering van deze serie. We hebben het over eindtijd, we hebben het over waakzaamheid. En jou de laatste quote. Om... Dat is goed. Dat zou zeggen dat... Dat, dat uh... is jouw camera. Ja. <laughs> <laughs> nou, ik, ik, zou, ik zou dit willen zeggen. Dat er één belangrijk bijbelwoord is. Dat al vergeten de kijkers alles wat we gezegd hebben... Eén ding moeten ze niet vergeten, dat is deze tekst. Ieder die de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden. En als dan die verschrikkelijke eindtijd aanbreekt, of als er een verschrikkelijke nood in uw wereld, in uw leven aanbreekt, roep de naam des Heer aan. Want God zelf zegt het: ieder die de naam van de Heer aanroept, ieder die zijn vertrouwen stelt op de Heer Jezus, die zal behouden worden, die zal gered worden. Ook in die verschrikkelijke eindtijd. En het verstandigste is om niet op die noodtijd te wachten, het verstandigste is om dat nu al te doen, oh, ja. want dan bent u ook nog nuttig voor zijn koninkrijk. Ja. En dat is ook hard nodig in deze tijd, dat we nuttige en trouwe dienstknechten van de Heer zijn. Want als we dat dan zijn, dan zegt de Heer bij die eindtijd en als we dan voor hem verschijnen, goed gedaan, gij getrouwe dienstknecht. En dat zou het grootste beloon van ieder kind van God is als de Heer dat tegen je zegt. Nou, ik ben de heer niet, maar ik wil tegen je zeggen, goed gedaan, Jan. <laughs> nee, nee. Heel hartelijk dank voor het kijken naar deze serie. Ook Jan, heel hartelijk bedankt dat je weer uh, zeg maar een aantal dagen beschikbaar hebt gesteld om met ons over deze materie te praten. Het is geweldig om te zien uh, hoe jouw kennis ook gebruikt mag worden in deze eindtijd om dingen te verklaren en, uh, en aan mensen duidelijk te maken van hoe serieus we in, in de eindtijd al terecht zijn gekomen. Nogmaals heel hartelijk bedankt voor het kijken naar deze serie. De laatste aflevering van Eindtijden profetie. We weten niet of we nog met een nieuwe serie gaan komen. Maar dat zult u dan tegen die tijd vanzelf weer zien. Tot dan.